Het weer, vanavond en vannacht opklaringen en kans op mist. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen zonnig en droog, dan wordt het ongeveer 23 graden. Dit was het NOS. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Nog twee files in de Randstad. Op de A28 Utrecht-Amersfoort tussen de Uithof en Afrit ten Dolder 2. En op de N57 Rotterdam richting Ouddorp tussen Afrit-Briele en Hellevoetsluis. 3 kilometer file. Tot zover de verkeer.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu het weekend in. Ja, en is dus het derde uur van het weekend in. Dat is bij hoge uitzondering zo. We hebben zo nog meneer van de hits van Marloes. Oftewel Sangerinus En Bas van AX1, de hoofdredacteur daarvan. Hebben ook nog in dit uur. En we beginnen vandaag met een uh, verzoeknummertje van een gast die we net aan de telefoon hadden. Dat was Mark van Rijswijk. En die is een uh, groot film van Paul Simon. En uh, had een verzoeknummer en dat was You Can Call Me. Dat hebben we natuurlijk net al gedaan, maar ja, uh, alsnog. We gaan nog een keertje draaien ja, toch. Veel plezier bij dit nummer. A man walks down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 Ja, Paul Simon met You Can Call Me Now. En uh, we hebben net ook iemand gecallt tussendoor, uh, dat is namelijk uh, Sangarinus Spreker met Sangarinus Hallo Rinus ik ben Brad. Goeie, goeie avond. Goeie avond ja. en uh, welkom bij Het Weekend. In, uh, jij bent. Dat uh, eigenlijk dat ah, jullie me gebeld hebben. Ja, geen dank. Uh, jij bent aan het doorbreken? Hè? Ja, dat klopt. Want uh, bijvoorbeeld, uh, hey Loes, uh, ik word met, met je onder de douche, een hele grote hit En uh, nu laatst heb je weer een uh, hit uh, op de scooter gepakt <kwijden> En toeter toeter loopt nog beter Ja, toeter toeter op de scooter Ja, die loopt nog beter <laughs> Ja, maar hoe kan dat opeens? Ja, nou, veel interesse in mij <laughs> Want uh, jij treedt ook heel veel op in het land nou uh, ja, elke week wel uh, vier, vijf keer op in het land. Mm -hmm. Want je hebt uh, straks ook weer twee optredens, toch? Ja. Uh, kun je zeggen waar? In, ja, in zomer en uh, mm -hmm. in Oud-Gastel. In Oud-Gastel? Ja. Oké. Okay. Um, wij, wij zaten net een beetje met het team uh, hier te denken over, uh, ja, wat moeten we dan naar het Zonfestival sturen? En uh, toen kwam het op jou. Nee. Lijkt jou dat wat? Daar zijn we ook wel een beetje mee bezig, Daar ja? is mijn boekingsbureau mee bezig aan het uitzoeken. Oké, okay, want het lijkt wel leuk om, uh, om naar het zomerfistival te gaan. Dat lijkt me wel leuk. Uh, daar is mijn boekingsbureau mee bezig, die zijn mm -hmm. liedjes laat uitzoeken wat er heen kan. Want dat moet, moet natuurlijk wel een nieuw liedje zijn. Ja, het is een nieuw liedje wat ze nog nooit mm -hmm. hebben gehoord. En daar is mijn boekingsbureau mee bezig. Oké. Okay. Um, hoe voel je je? je onder dit succes? Ben je, ben je erin veranderd of ben je nog steeds hetzelfde? Ik nee, ben nog steeds hetzelfde gebleven hoor. Mm -hmm. Want uh, Marloes, dat is zeg maar een... Je, je vriendin heet geen Marloes. Nee, die heet de Deborah. Maar vindt zij dat dan niet erg? Nee, dat vind ik niet erg hoor. Nee? Nee, zie ik zing ook Marloes Oosting, dat is ook een zangeres. En mm -hmm. over Romana, dat is een zangeres. Dus jij zingt eigenlijk alleen maar voor zangeressen? Ja. eigenlijk ik leuk. Maar, maar ga je ook een liedje voor je vrouw maken, bijvoorbeeld. Ja, die ga ik vast ook wel wel keer maken, hoor. Um, wij, wij hebben je, je clip gezien, hè, net, van, uh, van de, van de scooterhit. Ja. Um, hoe kom jij tot zo'n clip? Nou, Dat ga gewoon bedacht. <lacht> ik zag romanen over Scooter. Mm -hmm. Toeter, toeter, Scooter. Nou, en het uh, heb ik een liedje over later schrijven. En um, de, de vorige clip was natuurlijk met de draaimolen. Um, waar, waar, hoe, hoe neem je dat op? Want uh, je moet natuurlijk playbacken om iets op te nemen. Of uh, wordt dat gewoon daar live ingezongen of wat hoe gaat zoiets? Zo'n clip maken, hoe, hoe doe je dat? Dat ben ik wel benieuwd. Nou, wat een cd gemaakt mm -hmm. en dan later wordt, uh, wordt het liedje over de videoclip heen gedraaid. Mm -hmm. En bij de videoclip zetten ze gewoon eens uh, het versterken met geluid en dan denk mm -hmm. ik En dan zing ik gewoon mee en dan later wordt het over geheemonteerd. Ben je blij dat je door bent geboren? Ja, dat vind ik wel leuk. Want um, je bent ook natuurlijk een keertje in Zandvoort geweest. Uh, in, uh, in een discotheek hier. Ja, dat klopt. Ik ben in Zandvoort helemaal opgetreden. Mm -hmm. En dat optreden door het land, uh, bevalt dat je? Ja, dat bevalt me wel. Wat. Mm -hmm. um, Woensdag zou ik naar Napels gaan. Midden in de nacht, midden in de nacht. Maar is het ook niet zwaar? Want je, je treedt natuurlijk tot uh, s'avonds laat op als geest. Uh, ja, dat je, dat je dan niet uh, denkt een keertje, ik wil nou een keertje een avondje lekker, met, uh, lekker op de bank uh, zitten. Een beetje tv kijken. Oh, die heb ik ook nog genoeg hoor. Ja? Jawel. En um, als je tv kijkt, waar kijk je dan naartoe? met welk programma? Kijk je het liefst? Nou, ik kijk tv oranje of nieuwsprogramma's of van alles. Want mm -hmm. ik zit een avondje achter mijn computer. Oké. Okay. Je zit ook vaak achter je computer? Ja. Oké, okay, um. <laughs> Maar eten, wat is En, je, en, ja. en, en uh, op mijn computer zitten we ons af te vragen, wie heeft mijn uh, valse Twitter in de lucht? Uh, jouw, je hebt een valse Twitter in de lucht? Ja, dat is het ergste. Oké. zit mijn fans uit te schelmen en, en dan moet ik mijn fans weer uitleggen. Ik scheld jullie niet uit, dat is uh -huh. een valse Twitter, daar ben ik niet, want ik heb geen Twitter, daar heb ik geen tijd voor. Uh -huh. Dat is een vals iemand. Um... mijn boekingsbureau al gevraagd hoe ja. we daaraan doen. Je valt niks ik... aan ja, te doen, maar. Je kan als het goed is uh, contact opnemen met Twitter. En uh, Twitter die had het dan uit de lucht. Of uh, wat je ook kan doen, dat is ook door veel BN'ers gedaan, is uh, de publiciteit zoeken. En uh, dan doet Twitter het vanzelf. Want Twitter wil natuurlijk niet een nep-account van iemand op een hey, site. Uh, Rines heeft geen account bij Twitter, dat is allemaal nep. Mm -hmm. Ja, dat weet ik. Maar dan moet je naar uh, of de publiciteit zoeken, dat wordt heel vaak gedaan. Of um, je moet een mailtje sturen naar Twitter als uh, je boekingsbedrijf. Oh, dan moet mijn boekingsbedrijf ja. managen in waarschuwen, dat hij daar een mailtje in moet sturen. Ja, en je hebt ook zelf een site toch? Ja. Daar moeten ze ook op zetten als ik, als ik, de, als ik je manager ja, zou zijn. Ik, ik heb het uh, al op mijn huis neergezet. Denk ik. Okay. Ik, want hij zit mijn fans uit de schuil, dat kan niet hè. Nee, dat, dat is echt belachelijk. Dan worden mijn fans boos, mm -hmm. en dan komen ze bij mij verhaal aan en dan moet ik ze ja. uitleggen. Van, uh, rustig, rustig, ben ik aan de hand, ik ben het niet. Want, um, heb je ook een. een, een ja, ik, ik heb het account trouwens gevonden. Uh, Rinus Dijkstra heet het ook, inderdaad. En, uh, daarin. Ja, wat, wat u ook al zegt. Dat hij dat, dat, dat gewoon je fans uitschaalt. Dat klopt. Ja. Zie je? Ja, dat en is. Uh, boef. Ja, uh, ik, ik kan er trouwens ook aangifte van doen, hè? Ja. Maar, uh, mogen wij u hartelijk bedanken voor het interview? Ja. En we ja. hopen u graag nog een keer te spreken. Oh ja, tot slot woorden ook dat u aan het doorbreken in Amerika. Ja, dat klopt. Uh, hoe merk je dat? Nou, ik heb gehoord dat ik in de American Post stond. Mm -hmm. En dat het filmpje ook heel vaak in Amerika is bekeken. Maar verder merk ik er niet zoveel van, hoor, hoe is Dus je wordt ook uh, internationaal? Ja, maar misschien willen ze me daar wel even optreden. Maar dan moeten ze me bij bedoelen boeken, mm -hmm. Zou, Kom je binnenkort nog een keer naar Zandvoort? Misschien kom ik er nog wel eens een keer hè. Oké, okay, gezellig. Dan, uh, dan bellen we je dan weer. Ja, oké. Okay. Mogen ik hartelijk bedanken, uh, hartelijk bedanken voor het interview? Oké, okay, bedankt. Heel veel heel veel succes met het Twitter-account en uh, met je carrière. Ja, maar de chauffeur komt eruit zo aanrijden. Je moet daar zo weg. De koffer staat op, op de bank. Mm -hmm. Nou, uh, succes met het optreden. Ja, bedankt. Oké. Okay. Oké, okay, tot ziens. Doei, doei. Doei. Dat was natuurlijk de enige echte zanger Rinus En uh, een erg leuk interview als je het mij vraagt. Uh, ik, uh, ik ben in mijn keer dat ik eerlijk ben. Uh, we gaan even luisteren naar uh, Toto met Afrika. Please give me minimal. Ronald's a tongue, none of them can't see me now. Oh, mama, mama, mama. I just started a man down in San Jose Ja, je zal het maar tegen je moeder vertellen dat je iemand hebt neergeschoten En dat doe je dan in een liedje en dan heet je Rihanna En dan heb je rood haar En dan hoorde je Toto met Afrika En daarvoor hoorde je onze zeer gewaardeerde medersanger, Zanger Rines. Die misschien wel naar het songfestival gaat. En uh, die gestalk wordt op Twitter En dat is natuurlijk heel erg erg voor hem Zullen we een tweet voorlezen? S uh, Laten we dat ja, niet doen Ja, nou, dat is echt, echt heel erg af en toe dat, dat, Kindjes, als jullie naar de radio luisteren, zet iets van zangerines op en luister niet naar ons. Want uh, de, de echt dingen als fucking haters komen voorbij, dat is echt niet leuk. Als je zangerines heet, dan, dan schaam je je dood. Dat schaam je sowieso met die clips en met die wow. met die liedjes. <laughs> en die wil je nog ja, even sorry. terugbellen. Die gaan we niet meer terugbellen. Dat, ik vond dit echt... Ik heb niet vaak dat iemand echt heel slecht filmt, maar... Dit moet echt net als die dat, <laughs> dat is Dat, dat zijn oortjes van gijs. Maar dat was echt niet, echt niet normaal. Uh, dit is ook de laatste keer dat ik zo iemand bel. Sorry. Hij luistert toch niet? Oh. Of oh, het is in de auto? Je, of wat is jouw beugel? Oh, die oortjes treffen. Ja, die auto wacht. Ik ga even. Die oh, dat is echt. Oh, het is zo'n top uitzending, dames en heren. Ik zou me doodschamen als ik hier naar luisterde. Maar ja, we gaan even naar de Denzit. En zul ik we nog Bas van AX1. En dan, uh, dan houdt voor gezien na drie uur tijd. Ik, uh, ik begin een beetje een schorre stem te krijgen, maar dat maakt niet uit. Gaan we naar uh, Benny Bernassi. Dus niet Benny Ben bassie maar Benny Bernassi en. Uh, wat Bernie Bernal, Of hoe weet hij ook weer? Johnny Bernoul. Johnny Bernal. Ja. weet ik die nog eens. Cassie. K nou, dat is wel een goede vraag. Misschien kunnen we die even voor volgende week regelen. Hè? Ja. En dan gaan we even uh, met z'n allen naar de cinema. De cinema die in Zandvoort is gesloten natuurlijk. Maar in Haarlem heb je natuurlijk uh, een hele nieuwe mooie cinema. Het is uh, onze dancehit van aankomende week. Daarna hoor je nog de Engelse versie van Allerom Dance Van Stromae ook. Dat is uh, een bijzondere versie. <laughs> en uh, natuurlijk Bas. <laughs> en eh. Uh, <laughs> Dit is Cinema van Bernie Bernassi. Cinema van Bernie Bernasje. En ik ben die Benbazzie, natuurlijk. Kijk, en het nieuwe in uh, onze, onze Out of Session, uh, Out of Session, season Out of season uh, aflevering, dat moet ik, twee, drie uur, dat gaat echt een beetje schreef op dit moment, uh, is de geschiedenis van Zandvoort. Wij gaan een leuk maken over de geschiedenis van ons uh, mooie dorp. En uh, daar heb ik heel toepasselijk een, een blikje voor gepakt, want dan klinkt het een beetje uit. Ja, dat doen we maar niet. De naam uh, is afgeleid van het, uh, het woord Zandvoerde. Eh, uh, in die oude naam zitten twee woorden, namelijk zanden. En dat betekent dus zand. En voerde. En voerde betekent dus dat het zand zeg maar, verplaatst. Dus zandvoort betekent eigenlijk gewoon zand verplaatst. Um, um, uh, in de aanduiding van... Uh, of, uh, wow, dit gaat weer echt helemaal mis. Als een achtervoegsel uh, vinden we wel meer plaatsnamen terug. Uh, zoals bijvoorbeeld uh, Montfort en Amersfoort. Door de eeuw heen uh, waren de duinen moerassig en... Uh, zijn ze nog eigenlijk af en toe, met een beetje water natuurlijk en vrijwel onga ongaanbaar o oorspronkelijk waren de duinen wel uh, veel natter en uh, ja, veel ruiger qua gebied, um, de naam Zandvoort staat dus uh, terug op het aanduiden van een door uh, <laughs> doorwaardbare plaat in het zand, de, oftewel een natte plaat in het zand, wat een tekst hè Martin? Ja nou over een tekst gesproken hè jij uh, gaat graag op vakantie in Italia, hoorde ik laatst nou waar? Eritrea. Oh, dat ene land daar. Ja, met die uh, 4 miljoen inwoners. Uh, staat er, nou, huh, er staat in mijn trap dat jij daar iets over gaat zeggen. Staat dat er? Ja, dat staat er. Echt. Oh, nou. succes. <laughs> Zet die ineens voor de tekst. Nou, het kleine Eritrea, ongeveer 4 miljoen inwoners. Dat ligt regelmatig overhoop met, uh, dat, met het grote over uh, Ethiopië. En uh, terug naar jou. Ja, en uh, Ethiopië wonen natuurlijk 60 miljoen inwoners. <laughs> <laughs> Dit programma onderdeel gaan we ook maar schrappen. Gijs, heb jij nog zin om iets te zeggen? <laughs> nee <laughs> okay. Ik ga wel even een, een stukje reclame maken voor Duitsland Duitsland is natuurlijk uh, vakantieland nummer 1 Voor de Nederlanders ja. uh, Ook andersom, Duitsers komen heel graag naar Zandvoort Zandvoort uh, en Duitsland hebben van oudsher Al een, een verbindenis met elkaar uh, Dat is echt zo, want um, ja. Wat zeg je Gijs? Ja. Nee, geen kuilengraaf Ook geen fietsen stelen ja. <laughs> Dat allemaal niet, ja. maar wel de rest <laughs> Um, Duitsland is natuurlijk Duitsland, In Duitsland heb je natuurlijk wel uh, veel te doen. Zo heb je de Brandersburger Thorn. En dan heb je heel veel grote voetbalclubs, bijvoorbeeld Bayern München, HSV. Uh, zelf ben ik groot fan van HSV, dat klinkt heel raar. En Martin, jij weet heel veel van voetbal af, dus uh, Bayern München, waar ligt dat? <laughs> in München. Kijk, dus is dat is bijna wel een applaus waard. <laughs> <laughs> ja Martin, wat <laughs> weet ik <die> Melk <laughs> Melk, oké, okay, dit is mooi um, We gaan even tussendoor, na, of, nou, we gaan even zo bas hebben aan het telefoon We gaan nu even luisteren naar Allo omdans. En dat is van uh, Stromae allo Alleen Alleen. -no. Over het tweede vakantieland gesproken, dat is Frankrijk Stromae had er geen zin meer in En die heeft tegen mij gezegd, even via de telefoon, via Twitter En via Facebook en via WhatsApp Noem het allemaal maar op Ik ga even een Engelse versie maken En de Engelse versie die hoort dus nu uh, in het weekend in Allo omdans. En in het Engels is het, ik ga dansen. Nee, dat is in het Nederlands. I am dancing. I love, love. A job, a job for scraps to beat the odds Odds are in, you're in the red And thanks to your credit, you're in debt that's a foot in your mouth Lawyer, man, can't work it out You get a wife, have some kids Happy life to wipe his bliss Here's the fact you're on the ropes Problems often come in droves You're so tired, you can't sleep Counting bills instead of sheep Out of faith, not of love Throw your stuff up and start Tuck it up, tuck it in Life goes on I love you. To push ahead We're pushing more than bugging for it This ain't a movie That's no script No audience Know your life on core. I'm looking for a higher ground until the ground Don't look so bad I'm bad enough for loose grip I think my mind is playing tricks Tricks on me Tricks on you Tricks on us What can we do? Let's sing the song C'est fini, alors on dort Ja, dat klinkt toch wel heel veel heel, te overdoen. Dat klinkt toch wel even anders, hè? Alone dancing in het Engels. Ja, Bas, je hoort het, hè? Ja. Ik zit er doorheen. Ja. Normaal heb ik altijd nog uh, Niels erbij, maar Niels is er ook niet. Die, is, uh, die zit lekker op vakantie. En uh, ik heb een uitzending van drie uur. Maar ja, het is tot nu toe wel leuk, hè? Want jij hebt geluisterd. Ik heb zeker geluisterd. Hoe vond je het? Daar ben ik wel benieuwd naar? Ah, ah het is... Uh... Laat het maar ouder snel weekend uh, worden. <laughs> Dankjewel voor deze complimenten. Jij, jij, jij bent werkzaam voor Ajax 1, uh, de site. Ja. Uh, we hebben het natuurlijk al een keertje gehad in, in, uh, in, de, in, de, in, de, in de uitzending. Um, <laughs> en we hebben net ook Mark van Rijswijk over Ajax gehad. Uh, hoe zit het met Ajax en Sillessen? Ja, Ajax, ja, het, het, het, het, ik heb geen idee eigenlijk. Nie, eigenlijk niemand weet het. Want uh, ja, Ajax heeft uh, natuurlijk Maarten Stekelenburg aan het een Roma verkocht mm -hmm. voor een uh, ruim 6,3 miljoen euro. Ja. Nou, daar kan je natuurlijk een keeper van terughalen en dan uh, ga je zoeken op de Nederlandse velden. En daar is de Jasper Sillis uitgekomen, de keeper van NEC. Nou, ja, dus Ajax die denkt: ja, we laten even, even een pomp mm -hmm. gaan doen van, van 1,5 miljoen en dan hebben we hem wel binnen. Ja, logisch. En de, Maar NEC, ja, die denkt: hé, hey, kom op jongens, dit is de, de derde keeper van het Nederlands elftal. Ja. En uh, wij, hij heeft nog een heel lang contract, ik weet niet volgens mij, 3-4 jaar nog. Dus uh, mm -hmm. ja, we willen gewoon het geld ervoor hebben, dus die vraagt 6 miljoen euro. 6 miljoen? Dat is 3 ton onder het bedrag waarvoor Stekenburg is verkocht. Ja, precies. Dat, dus, dus, ja. Uh, daar schrok Ajax ook van. En ja, zoveel geld uh, voor een tweede keeper wil je ook niet uitgeven. Nee, dat is waar. Hadden ze, hadden ze uiteindelijk nog een tweede bot gedaan, 3 miljoen euro. Mm -hmm. maar, of tenminste, uh, dat waren voor, geruchten. Volgens NRC was het maar 2 miljoen euro. Ja. Maar, ja, dat heeft NRC ook nee op gezegd. Dus uh, ja, ze zitten een beetje vast. Want <laughs> ja, verschil van 2 en uh, mm -hmm. 6 miljoen is wel heel groot. Uh, we hadden net Mark van Rijssel aan de telefoon. Die zei dat Ajax nog een bot gaat doen van 4 miljoen euro. Ja, dat, dat zijn geruchten, maar dat, uh, dat, ja, het, de laatste weken van de transferperiode. Dat, uh, ja, dat gaat altijd wel uh, zo, Moet je niet zo naar de media luisteren. Danny Blind heeft zelf gezegd dat, uh, dat ze wel een bod gaan voorbereiden, maar hoeveel dat wel zijn. En, uh, ze moeten eerst nog eens gaan praten en uh, langs ja. op elkaar gaan komen. En een spit? Wanneer komt, ja. komt er echt een extra spit? Ja, de, de, uh, de prioriteit volgens Frank de Boer is eerst een keeper. Ja. Dat is belangrijk, want uh, je hebt vermeer, want die geïnteresseerdheid heb je verhoeven. Uh, ja, want Gaafland is ook weg hè? Sorry? Graafland is naar Feyenoord vertrokken. Ja, die gaat naar Feyenoord, ja. Dat ja, is ook, uh, zeer opmerkelijk. Ja, Bietzot, die speelt natuurlijk uh, in de Superleer League. Uh -huh. dus ook, die wordt ook keeper. En ja, in ieder geval nog een tweede spits. Siegterson, uh, die is uh, vanmiddag nog... hard er niet af bij de training. Mm -hmm. En hij uh, gaat wel meedoen zondag tegen VV, dat is van zeker. Mm -hmm. Maar ja, hij is toch weer een beetje geblesseerd. En dan, ja, dan moet je Sime in de voren schuiven. Oeh, en dat ja. is wat Frank de Boer niet wil. Maar Simeon. Uh, ja. Nee, ja, die wil gewoon een echte spits erachter en mm -hmm. niet een, een, een middenvelder die ook in de spits kan. En Sim de Jong misschien naar voren en dan tegen Jans op 10. Ik zou er ik zou eigenlijk voor tekenen. Ja, ja dat, dat zou ook kunnen natuurlijk. Mm -hmm. Want uh, je ja, hebt zoveel mo mogelijkheden met deze selectie. Maar ja. in ieder geval Frank de Boer die wil uh, nog een tweede spits erbij. Maar eerst een keeper. Het, we hebben nog maar een week. Het nadeel is van als je nog een week transferperiode hebt, dan kan je als Ajax zeggen. Ja, we willen die en die. Ja. ja, weet je, als Jasper Bestillers weggaat, ik weet zelfs niet wie de tweede keeper van NEC is. Maar dat is alvast vast. te kleren. Ja, oh ja, dan, Ja, tuurlijk. We vinden natuurlijk nog. Uh, we hebben nog wel iets erachter. Maar ja, die moeten er dan ook weer iets voor terughalen. En dat is heel lastig. Dus daarom is het. wordt uh, allemaal kielen-kielen mm -hmm. deze laatste week. Dan uh, was nog uh, natuurlijk het grote nieuws deze week. Johan Cruijff. Uh, ja. Hoe zit het daar nou eigenlijk mee? Want... Ja, het is toch weer. Uh, toch weer een geroezemoes rondom uh, de directie van Aja. Mm -hmm. Er is een uh, delegatie. Ja. Met, uh, Steven Ten Haven en. Uh, en uh, noem maar op, Paul Reum en alles. Die zijn uh, naar Barcelona geweest. Mm -hmm. En daar hebben ze met Johan Cruijff gesproken en het is een uh, heel lang gesprek geweest, ik hoorde mm -hmm. dat het al vijf uur duurde Vijf uur? Ja, vijf ja. uur hebben ze hey. achter elkaar gesproken, een colaatje en een uh, <laughs> nootje dat ze daar hadden Geen mobiele telefoons telefoon. Geen mobiele telefoon, ik in AD nog een foto van, maar dat schijnt gewoon een, een, een mobiel van een journalist weggelegd. Ja. ja, dat valt nergens op, maar oké. Okay. Ja, en uh, ja, daar hebben ze gesproken. En ja, uh, oh, Johan Kuijven op vakantie, maar hij ja, moest mm -hmm. toch weer even uh, erop trekken. En, nou, ja, waar ze ook gesproken hebben is niet even duidelijk. Het was volgens Stefan een goed gesprek. En uh, ja, uiteindelijk is wat er in ieder geval is uitgekomen, is dat uh, eigenlijk uh, Guus waarschijnlijk weer gaat polsen. Oké. Okay. Johan Dirk zich gemeld, is dus een programma ja. van VI. En uh, ja, in ieder geval, ja, ze gaan naar Polsen en uh, mm. ja dat zou verstandig zijn omdat hij weg wil in Turkije, dat is nu wel algemeen bekend. En, het uh, nou, met die uh, ja, het omkoopschandaal natuurlijk daar. Ja, precies, weet je, dat is een makkelijk excuus, uh, ja, als om hij zichzelf als een omkoopschandaal uh, om is, dan, uh, ja. dan ga ik weg. Dus ja, hij wil gewoon weg en dan hij heeft ook een huis in Amsterdam, dus kan je lekker in de buurt gaan wonen. Dus ja, laten we allemaal hopen dat het uh, allemaal goed valt. Allemaal. Zou dat een goede optie zijn, denk je? Ja, het is natuurlijk een man met uitstraling en uh, heel veel ervaring. Mm -hmm. En uh, ja, natuurlijk moet je hem erbij hebben. Hij, heeft zoveel, hij kan zoveel nog betekenen voor de club. Mm -hmm. En vooral ook zijn uitstraling en zijn rust. Want het is niet iemand die, uh, die gekke dingen doet. En uh, heeft heel veel verstand van het, uh, het simpele spelletje ja. voetbal. Dus ja, natuurlijk zou je hem moeten halen als hij kandidaat is. Ik zat ja, te het denken. Nou, als, zelf als dat nou niet lukt. Waarom maken jong Kruijf en hoe van Gaal nou niet goed? <laughs> hoe van Gaal zou dat ook uitstekend kunnen, denk ik. Ja. Ja, ik denk het ook, maar misschien uh, hij wil hij eerst een Interland uh, carrière, een loei verhaal dan. die wil ja. eerst een uh, groot club, uh, grote club, ja, of een grote landcootje in het WK-2040 uh, gaan winnen. En ja, ja, voorlopig dat... ja, met Spanje Italië is het allemaal vol. Ja, 18 is uh, wordt, geloof ik uh, is weer kandidaat. Maar ja. uh, in ieder geval, ik, hij wil eerst een tooncarrière carrière en daarnaast. We uh, mm -hmm. kijken wat allemaal gaat lopen. Maar er zijn genoeg kandidaten, maar ja, niet iedereen uh, is er eens wie het gaat worden. Ja, en uh, gelukkig heeft Snow weer een nieuwe club gevonden. Ja, RKC. Hij staat, uh, volgens mij spelen ze vanavond. Mm -hmm. Of in ieder geval... Uh, ja, spelen vanavond tegen Rode Zee, dacht ik. Maar hij staat nog niet in de basis. Maar het is wel leuk voor hem natuurlijk. Ja. Hij verdient uh, iets van 2-3 miljoen bij Ajax. Zo te veel. kreeg nog 7 uh, hey, uh. jong IJs Ajax uh, voetballen. <coughs> ik kreeg natuurlijk nog een studie uh, neer mm -hmm. op het veld. Dat weten we allemaal nog wel. Het is hard. Maar ja, nu gaat hij, leeft hij wat salaris in. Maar kan hij wel weer lekker gaan voetballen. Hij ja, had, uh, had ook een bod uit ja. Rusland, geloof ik. Met, uh, voor best wel wat geld ook. Ja, ik kon gewoon weer uh, een paar miljoen gaan verdienen hoor. Dus uh, de gerucht ging uh, 1,5 miljoen, kon mm -hmm. ergens in Rusland, dus een Okinoki-club, <laughs> gaan verdienen. Maar in ieder geval, uh, ja, leuk voor hem dat we hem weer kunnen zien. Het is nog mm -hmm. altijd wel een redelijke voetballer. Ja, niet voor Ajax, dat gebleken. Zeer grote speler was dat. Spit. Ja dat was de grootste talenten. Uh. Ja. Een jonge oranje in die tijd van en zo. En bijvoorbeeld dus ze nog de EK uh, konden winnen. Maar dat, dat kun je niet verleerd zijn denk ik. Nee, maar het is ook een beest, hè? Als je hem in de spits zet, dan. Dat is zo'n grote, sterke voetballer. Ik snap niet dat hij het niet gemaakt is, Ajax. Maar ja, dat. Omstandigheden, denk ik. We hebben hem alles in voetballen ook. Ja, en de comeback van Soleimani is wel heel erg opvallend dit seizoen. Nou, het is geweldig. Hij is ook heel snel. Hij heeft ook een nieuwe kapsel, misschien komt het dadelijk door. Dat ziet er nou echt niet uit, hè? Even serieus. Nee, het is ook triest. Het was ook al grappig, want op Twitter, Daily Blind... Uh -huh. Weet je al, de zoon van. Ja. <laughs> en uh, ja, dus de centrale verleden van, van IJs natuurlijk. En uh, ja, die waren een beetje aan, het, aan het, ja, een beetje een grap aan het maken ook op Twitter over zijn kapsel. Dus uh, binnen de selectie vinden ze het ook uh, onwijs grappig. Maar in ieder geval, Suelemani, uh, ja, nu wat een heerlijke voetbal is dat toch. Hij heeft drie keer gescoord in twee wedstrijden. Ja. Voelt zichzelf nu ook heel vrij. En komt misschien ook wel een beetje door uh, van de wiel. der van. De... En natuurlijk Frank, ja, sowieso heel veel vertrouwen. Hè. De hele voorbereiding heeft hij kunnen meemaken. Mm -hmm. En uh, ja, dat vertrouwen dat moet hij hebben. Leef hij onder Martin Jolle en Marco van Basten heeft hij dat allemaal niet gehad. Ja. En nu uh, is hij echt de, de absolute rechtsbuiten van Ajax. En uh, nou, Ajax heeft zelf ook gezegd die klik met, met Van der Wiel. Van der Wiel wil veel opkomen natuurlijk. Mm -hmm. En ze begrijpen elkaar nu. Van der Wiel is uh, goed uitgerust. Hij heeft trouwens al twee geweldige wedstrijden gespeeld. Ja, dat is ik wel. Hou houden we hem ook weer in de gaten. Hij is weer helemaal terug. Maar in ieder geval, dus, samen die combinatie klikt weer perfect en Sulema gaat nog uh, hoge ogen gooien, gooien dit seizoen. Het is een beetje net hetzelfde als uh, met niet, dan denk ik. Ja. was ook een, uh, was dan een linksback. En uh, ja, ja dat, dat combineerde ook perfect. Ja, dat is, uh, nou, dat is toch zo in ieder geval geloof ik. En dat is altijd, hij moet altijd iets van een maatje mm hebben. -hmm. Uh, maar nu kan hij, uh, hij kan het ook prima zelf. En, uh, hij is die ja. miljoen die uh, zou wil weer vergeten. Ja, ja. Ik, ik ben het persoonlijk vergeten. Ik ook. Mogen we... <laughs> <He>? Wat <laughs> zou zeg je zeggen? Helemaal top. Ken, ken je trouwens uh, een, een Hani uh, hairdress? Ja, die ken ik. Die heeft ook een nieuwe winkel in Hoofddorp, in mijn dorpje. Ja, want die had afgelopen week commentaar op een haven, toen nu maar Die schiet me Ja, klopt. Ja, dat vond ook in de media, vond het niet zo mooi. Ja, als een beroemde kapper dat al zegt. Ja, beroemd. Ik vind, als ik Hani. of Hani Hairdress of zoiets, dat is ook weer een leuke naam, Hani Hairdress. Als ik het bekijk, hij ging mee naar het WK, maar iedereen op het WK die daar speelde had een kale kopper. Dus wat wou je dat doen als kapper? En ja, nu weer nieuwe kapsel van, uh, van de wiel, met al die uh, schilderijen in zijn kop. Ik weet niet wat hij allemaal op zijn hoofd heeft. Waar hij heeft hier weer een Hanekam uh, ook, natuurlijk. Ja. Dus ja, ja dus, het is. Dus, dus, iemand, uh, hij valt volop en is heel populair bij uh, alle topspelers van uh, Nederland. Mm -hmm. wel, dus, ja. Mogen we hartelijk dank voor het uh, interview en uh, hopelijk nog. Uh, hopelijk nog tot, uh, tot, uh, tot uh, een andere keertje in ons seizoen. Ja graag gedaan En uh, veel luisterpolicier nog met, uh, met de rest van de uitzending Ik heb het gevoel dat het een ja. zware dombroker is voor de luisteraar ja, En uh, gaan wij nu luisteren naar uh, David Ketta met uh, Sia en uh, Titanium En een uh, hele fijne dag nog hè Bas hey, Hoi, hoi, hoi. succes je Dank je jongen Oh en hier Bas het gaat weer missen ja. Het nummer doet het weer niet Het is echt ongelofelijk, het is ongeluksdag uh, vandaag Het is ongelofelijk Wat vind jij van Swiris House, Mafia met One? Ja, ook geweldig. Gaan we niet draaien. Het is wel een beetje irritant op zich zijn. Ja, maar nu niet meer. Nee. Hey, fijne avond. Hoi. Hoi. Ja, en het blijft maar doorgaan, want nu loopt de muziek ook nog eens een keertje vast. Um, ik denk dat we het maar gewoon moeten houden bij 1 uur. Of bij 2 uur de volgende keer. Kijken of je het nou nog een keertje doet. Ik denk, Martin, dat je heel even naar beneden moet en even de mp3 er goed in moet doen. Ik ja, denk dat de mp3 eruit is gevallen. het is eruit gevallen? Ja, dus, uh, het is even... Uh, nee, het is een grote chaos inderdaad. Zit hij ook goed in de USB? Zit hij ook goed in? Dan moet ik even overnieuw doen, want dat is ook, ja... Radio dames en heren, het is echt een vak op zich op dit moment. Oké, okay, uh, het gaat nu denk ik hopelijk wel lukken. Even kijken. Ik hoop het echt. Ja, daar komt hij hoor. Swedish house mafia met One. Uh, we zijn zo nog even een keer terug en dan uh, zeggen we nog even gedag en dan, uh, dan uh, gaan we nu even luisteren naar uh, One. Dat denk ik op dit moment ook Terwijl het hartstikke gezellig is in de studio En ook op de radio in Zandvoort Zo, so, eh uh, Gijs Gijs niet doen dit hè Waarom moet ik dit nou? Oh jongen, jongen jongen jongen Waarom gooi je nou met spullen Gijs? Je bent hier te gast, dan ga je toch niet met spullen gooien? Hoor je dit niet? Die die zou maar Die gooit alles, altijd, altijd, altijd, alles kapot aan het eind van het nummer Leuk is Martin, man Martin! Mm -hmm. Heb je het naar je zin gehad, jongen? Ik heb het heerlijk naar mijn zin gehad Ja, de pizza is ook lekker De pizza is heerlijk Ben je de ook gemaakt door? Bruno Pizza Goed zo um, Jury is hier, uh, samen met Justin Justin is het ook, nog oh. langs gekomen. Um, jij, Rees jij ook eigenlijk, Justin? Ik kart alleen Jij kart, wacht, als je het in de microfoon doet, dan is het helemaal leuk Ik kart alleen Nog één keer, want ik ga hem uit oh. <laughs> Ik kart alleen Ik kart alleen uh, 49 seconden op Silverstone uh, in uh, Zwanenburg Dat is niet echt snel. Maar ik was wel de snelste van de dag. Ongeveer. Zeg wel wat van de groep waar je mee kan. Maar van de dag, hè? Gewoon Over van de het de hele lijstje. Ja. Heb je eentje gereden? Nee. <laughs> nee, dat niet, uh, Justin, dankjewel. Leuk dat, dat je het ook. Was. Leuk, ja, me, ja, maar ik heb mijn nichtje ingehaald. Oh. Ja. Ik vind ja. het gek, Ze reden een beetje als een niggie, of... Uh... Dat ook. Dat ook zeker. Maar leuk dat je er was, Justin. Ja, ik vond het ook heel gezellig. Ja. Uh, jij ook, Juri? Ja, nou, natuurlijk. Leuk dat je wel invallen. Ja. Voor iemand die dan toch is gekomen, hè, Martin? Ja, nou ja, nou, die busreis. Ja, die busreis. Drie halden van tevoren uitstappen, doet iedereen natuurlijk. Ja, en is de verkeerde bus pakken. Ja. Welke bus had je gepakt dan? Geen idee. Ja. Gewoon een bus. Oh, ja. Ik hey, dacht van deze gaat de goede kant op. Een bus met Connection erop. <laughs> ik denk dat hij de bus met een nieuw Unicum had gepakt. <laughs> Wat handiger geweest. <laughs> uh, drie uur uitzending. We willen graag uh, Lena bedanken voor dat extra uurtje. Uh, we willen ook uh, aller... Uh, gasten bedanken, we willen Jury bedanken voor het contact leggen met Sanger Rienes. Nou alsjeblieft Oh dat was echt het hoogtepunt in mijn carrière Nou tot <laughs> wel de hoogtepunt <laughs> Ja ga verder Jury Dat was toch wel het hoogtepunt van, uh... van mijn interview -carrière. Van dit seizoen ja, ja. Uh, Veel beter als Thijs van Nee, Thijs van der ik een geweldig interviewer uh, We hebben natuurlijk Mark van Rijswijk nog gehad Piet Paulusma En Kees uh, Kees Paulusma uh, Wie hebben we eigenlijk nog meer gehad? Mark pizza van Rijswijk Basnet Pizzeria Bino Die ook nog <laughs> <laughs> en uh, pizza, jij, <laughs> jij kwam net nog met een uh, nummer aan. Uh, ja, het de nieuwste, ja, de nieuwste, ja, we hebben het uh, Rienes gehad, Daar kan niemand aan toren. niemand aan typen, okay. maar uh, aan toren. Bora tippen Ja Ja <laughs> Boren Maar uh, Handig als je in de microfoon praat Ja dat kan Maar uh, <laughs> dit is uh, denk ik toch wel uh, de nummer 2 in de Nederlandstalige top 40 uh, voor uh, TV dit is, Oranje Dit is TV Oranje? Ja dit is TV Oranje kwaliteit ga, Dit is echt. Gaan we uh, meer uit? Of, uh, ga, nee, de dan, heeft iemand nog uit, eigenlijk een, een nummertje doen? Heeft één van jullie nog een verzoeknummer? Ja Ja deze? Debora ja. Romana Wank. <laughs> <laughs> Wat? <laughs> Ah, dit nummer? Uh, dit nummer. En hoe is het nummer Gijs, uh, als ah, ah, Gijs, als je er ook nog bij komt. Gijs, als je er ook nog even bij komt. Nou, we hebben nog wel eens verzoeknummer. Ja, Karim, wat is je? Ja, uh, dankjewel dat je er was. Ja, ah, alsjeblieft. En uh, denk wel dat je er volgende week. Volgende week is meteen groot hier ook uh, in de uitzending. <lacht> En uh, ja, die is ook al een keertje geweest, uh, ben benieuwd wat hij mee brengt En uh, Sam, uh, Sam is er ook weer En Gijs ben En Gijs is, is het ook net hoor ik dus, uh, Gesponsord door Bino Pizza <laughs> Inderdaad Ja precies, Grijs. Bino die heeft uh, echt een hele goede avond heb ik het nee, idee Denkt denk dat jullie volgende week gratis pizza krijgen Ja, ik denk het ook ik ja, Eigenlijk, ga, dan gaan we even ijzen Dan gaan we even ijzen met alle Gaan wij, Komt uh, ja, ie hoor Kondig jij maar zelf aan Nou, uh, Dennis Boxen uh, samen met uh, Def Rimes met Fiesta Hollanda Hé, hey, dit is uh, Dan Ja, ja, Kanduro, donna Let's go. En, uh, de Ik uh, zeg uh, tot volgende week. Dennis van de Gouden was dat Kwam ik opeens achter uh, Ik vergat dus nog dat we nog één verzoeknummer hadden En daar hebben we nog een heel klein beetje anderhalf minuut voor Dus dat is uh, voor Bas De broer van Sam, Die uh, Sam komt volgende week En dat is uh, Moby En uh, ik denk dat die Moby uh, Naar nou, volgende week kruist. Eigenlijk Heb ik het uh, idee Moby wilde meenemen Moby, uh, Moby werd niet meenemen maar Gemaakt door een uh, speciaal bedrijf denk je? Um, ja Wat gaan we dan doen um, Ik had een idee Maar dat ben ik ook alweer vergeten dat is echt nee, wel sterk. Deze nee, nog dan even dan je volta. Volta. We kunnen het nog even volpraten. We kunnen nog even volpraten. Nee, dit gaan we niet doen. Ik heb wel een heel goed idee. Um, ik weet niet of jullie het uh, kennen. En of jullie er zin hebben in een feestje. Ja, ik ga heel even luisteren naar echt mijn lievelingsnummer op dit moment <laughs> Namelijk het eh uh, Deze hebben we al gehad <laughs> <laughs> Ik weet dat die al hebben gehad uh, Martin Advertentie ja, Advertentie ja, Advertentie ja, is altijd <laughs> leuk op YouTube uh, Zeker als je haast hebt en nog maar 45 seconden hebt uh, Dat is heel leuk Dat wordt echt um, een vluggetje. Dat, dat wordt echt een inderdaad oh, joh, joh, joh, ik, ik ga even kijken of je het toe doet uh, Namelijk oh, hey. Party Rock Anthem, daar sluiten we mee af vandaag party En uh, ja, cool. ik wens jullie een hele, hele fijne, heel fijn weekend ja, En eh Day We nu Everyday we shuffle ja, ja, uh, oh, oh, oh. Fijn weekend hè. zijn Het is de teenstap? de walk to yes. see. Wat de hel is met jouw? Wat Ever since dat song came out. Every day they've been Het gaat echt goed.